Middernacht, zaterdag 17 november, René van Brakel met het NOS-journaal. Het Israëlische kabinet is akkoord gegaan met het voorstel van minister van Defensie Barak... om 75.000 reservisten te mobiliseren. Alles wijst erop dat er een grondoffensief in de Gazastrook wordt voorbereid. Gisteren werden al 30.000 reservisten opgeroepen. Israël is vastbesloten een eind te maken aan de raketaanvallen vanuit de Gazastrook. Afgelopen middag kwamen er raketten neer bij Jeruzalem en Tel Aviv. Het was de eerste keer dat Jeruzalem werd bereikt door een raket... die was afgevuurd vanuit de Gazastrook. De raketten maakten geen slachtoffers. In Portugal is een tornado over de Algarve getrokken... waarbij veel schade is aangericht. Zeker acht mensen raakten gewond. Een aantal van hen zat in een auto die door de harde wind omver werd geblazen. Op veel plaatsen sneuvelden daken en ruiten. Schrijfster Helene van Rooyen woont in het getroffen gebied. Ze schreef op Twitter dat ze veel sirenes hoorde... dat er daken waren weggewaaid en er auto's drijven door de vele regen. Het telefoonnummer 144, red een dier, is in een jaar tijd 180.000 keer gebeld.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 In de Amerika, Amerikaanse staat Missouri heeft de politie een bloedbad in een bioscoop voorkomen. Een man van twintig was van plan om dit weekend filmbezoekers dood te schieten, zoals vier maanden geleden gebeurde in Colorado. Toen kwamen twaalf mensen om. De moeder van de verdachte alarmeerde de politie toen ze zag dat haar zoon dezelfde wapens had als de dader in Colorado. De verdachte bekende dat hij van plan was om toe te slaan tijdens een vertoning van de nieuwe Twilight film.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 Goedenacht. De komende week komen in Napels, in Italië... dus de Europese ministers bij elkaar die ruimtevaart in hun pakket hebben. Voor ons is dat minister Kamp van Economische Zaken. Hij kan zijn collega's daar in Europa met een gerust hart onder ogen komen... want Nederland heeft de voorgenomen bezuinigingen op ruimtevaart... deels, grotendeels kan ik zeggen, teruggedraaid. En zo heeft hij dus nog wel wat recht van spreken... als het over de toekomst van de ruimtevaart in Europa gaat... Over de toekomst van de ruimtevaart gaan wij het ook hebben vannacht in Casaluna. En ik praat erover met een man die het plan heeft om in 2023 vier mensen op mars te zetten. Uh, twee jaar later, weer vier enzovoort. Zo wordt het uiteindelijk dan, als we heel, heel wat jaartjes verder zijn... een enorme gemeenschap en samenleving daar. Uh, de selectie die moet nog beginnen, dus u thuis kunt zich nog aanmelden, denk ik. Maar bedenk wel, het is een afscheid voorgoed. U moet daar blijven, een weg terug naar de aarde is er zo goed als zeker niet. Bas Baslandsdorp van Marswan, welkom in het Huis van de Maan. Dankjewel. Uh, het is jouw plan. Heb jij dan ook de eerste rechten, dus uh, mag jij ook naar Mars? Nou, in, mijn, in mijn oorspronkelijke idee uh, ging ik zelf naar Mars... Uh, zo ben ik echt begonnen met dit plan. Uh, maar ondertussen heb ik uh, van een van mijn teamleden... dat is uh, Norbert Kraft, een, uh, een crew-selectie-expert... van de Japanse ruimtevaartorganisatie en ook van NASA geweest. Uh, die heeft mij duidelijk gemaakt dat ik daar duidelijk niet de, de juiste persoon voor ben. Wat ontbreekt uh, er aan jou dan? <laughs> nou, je hebt daar hele rustige, uh, stabiele mensen voor nodig. En ik ben meer de enthousiaste ondernemer die dit, uh, die dit plan mogelijk kan maken... Uh, dus gewoon echt niet de juiste persoonlijkheid om, uh, om zo'n uh, zo lange missie uh, op mij te nemen. En je bent niet stabiel genoeg? Nou, ik denk dat ik uh, te enthousiast, te direct, uh, dat soort uh, eigenschappen. Uh, het enthousiasme wat ik nodig heb om dit plan uh, uh, bij mensen uh, goed te laten landen is juist iets wat in zo'n kleine groep... als je zeven maanden in een, uh, in een uh, ruimte iets groter dan deze studio... Uh, op weg naar Mars bent en op Mars ook in een relatief kleine ruimte zit... dan zijn dat eigenschappen die niet, niet altijd even handig zijn. Goed, dus jij mag niet. Je gaat het doen voor <laughs> anderen. Uh, maar je gaat het wel allemaal organiseren. Wanneer begon je te dromen van Mars? Uh, dat was eigenlijk in 1997 toen de uh, Mars Sojourner Rover van NASA de, op... De de Mars Sojourner Rover, dat was de bijnaam van die rover. een klein oh, is een autootje. Karretje. Ja, een karretje van NASA van ongeveer 30 bij 40 centimeter landde toen op Mars. En ik zag daar de, de eerste beelden van. En ik vond dat enorm indrukwekkend dat, uh, ja, dat, dat wij mensen zo'n autootje op Mars kunnen laten landen. Maar eigenlijk was het eerste wat ik dacht, dat is leuk zo'n autootje. Maar eigenlijk moeten daar mensen naartoe en eigenlijk wilde ik daar dus zelf naartoe. Waarom dan? Ja, ik kan dat heel moeilijk uitleggen, maar dat is echt het... Het onbekende, uh, je, stel je voor je loopt, op, je loopt op een planeet, er is nog nooit iemand geweest. Uh, je loopt daar in je ruimtepak rond over het oppervlak en je pakt een steen op en je bent gewoon de allereerste persoon ooit ja. die die steen oppakt. Je kijkt eronder en ja, wie weet wat je vindt. Je, alles is mogelijk op een plek waar nog nooit iemand geweest is. Uh, stel je voor dat je leven, leven vindt op Mars, dat verandert... Uh, de kijk van de mensheid op het universum. De, zulke grote ontdekkingen kun je doen op een plek... waar nog nooit iemand geweest is. Dat je zo'n steen optilt en dat het daar krioelt van de beestjes... <laughs> die allemaal aan de andere kant opspringen. Ja, nou, zulke grote beestjes zullen het niet zijn. Maar als je ze vervolgens meeneemt naar je, je microscoop... En je, en je vindt leven, of het nou uh, nog leeft of al uh, dood is... dat zou echt een, de grootste ontdekking uh, uit de geschiedenis zijn. Je hebt dus een pioniersgeest. Ja, ik denk dat ik dat heb. Maar helaas dus niet helemaal de juiste, de juiste karaktereigenschappen om dat, daar ook navolging aan te geven. Ja, hoe groot acht jij nu de kans? Je mag nu even alleen maar een percentage noemen. Hoe groot acht je de kans dat het doorgaat? Dat er op 2023 vier mensen op Mars terechtkomen? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Percentage? 66 procent. 66? Waarom geen 67? Nee, 66, dus twee derde. Twee derde, ja, dan moet ik eigenlijk 67 zeggen. Dus ik, ik herstel het naar 67. <hierig> Oké. Okay. Ik denk echt dat we een goede kans hebben. Technisch kan dit. Um, financieel is het betaalbaar. En ik denk dat uh, sinds uh, korte tijd ook de, de, de, de, de, de, de mensen op aarde er klaar voor zijn. De. We zijn toe aan iets spannends. Aan een nieuwe stap. Goed, we gaan er straks nog uitgebreid over praten... waarom, er dan, uh, zoveel kans, uh, waarom, waarom die kans zo groot is en, en nou ja, wat er allemaal bij komt kijken. Daar hebben wij twee uur de tijd voor, want je blijft tot twee uur zitten. Uh, Bas Lansdorp dus, tot twee uur te gast in Casa Luna. Voor meer informatie over deze aflevering en andere afleveringen van Casa Luna... kunt u even kijken op radio1.nl en dan even doorklikken naar Casa Luna. Daar kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief ook. En daar kunt u een podcast... Uh, dat doe ik ook alweer met een podcast. Download jullie? Ja. En, uh, en je kunt ook het gesprek gewoon zonder podcast beluisteren op die site. Uh, en als u dan toch achter de computer zit... kijk ook even naar de Facebook-site van Casa Luna. Want daar komt, ik denk morgen, een foto van Bas Landsdorp op te staan. Oh, hij staat er nu al op. Dat kunt u nu al kijken, maar wel dan de radio aanhouden ook. Hè. Goed, Bas. Vanaf dinsdag praten Europese ministers in Napels... over uh, de toekomst van de Europese ruimtevaart. Uh, en dan gaan ze, geloof ik, uh, een beetje de taken verdelen. Kijken wat ze de komende tijd gaan doen. Wat, wat, wat vind je dat Europa moet gaan doen op het gebied van de ruimtevaart? Ik denk dat het heel belangrijk is dat Europa blijft doen waar ze goed in zijn. En dat is vooral uh, mooie instrumenten uh, de ruimte insturen. En daarmee onderzoek doen uh, naar uh, de aarde. Hè? Dus aardobservatie en naar uh, dingen die zich in de ruimte afspelen. Uh, daar is Nederland ook vrij goed in. En uh, ik denk dat, ze dat, uh, dat Europa dat vrij goed doet. En... Uh, ook vooral moet blijven doen en ik hoop dat Nederland heeft de bezuinigingen grotendeels teruggedraaid. Ja. Ik hoop dat dat uh, zo blijft, want uh, het is wel een belangrijke drijver voor technologie. Ja. Ze moeten niet namers. Nou, ik denk eigenlijk dat het voor, uh, voor Europa een, een, uh, een te grote stap zou zijn. Alle grote ruimtevaartprogramma's zijn natuurlijk al samenwerkingen tussen verschillende landen. Maar waar, je zegt nu uh, dat, dat het voor jou een redelijke stap is, maar voor Europa een te grote stap. Ja, dat klinkt natuurlijk op eerst, in eerste instantie heel raar. En dat is om twee redenen is dat toch minder raar dan je, dan je zou verwachten. De eerste is dat als Europa zoiets zou doen... of als Nederland zoiets zou steunen... dan zou je dat nooit kunnen doen in een missie... waar de mensen op mars blijven. Europa of de Verenigde Staten of Japan... zouden altijd hun mensen weer terug willen. En ons plan is alleen maar mogelijk... zowel technisch als financieel, omdat wij... Uh, mensen select selecteren die niets liever willen dan op Mars blijven. Ja. Dus dat is één. En het tweede is dat het uh, budget dat wij nodig hebben van 6 miljard... dat is uh, voor... Uh, we, we zullen straks denk ik nog wel eventjes op ons, uh, op ons plan verder ingaan... Mm -hmm. maar Top met de, de manier waarop wij dat uh, willen financieren... is dat heel erg haalbaar. Terwijl om zo'n plan in Europa... en zo'n zo meerjarig plan in Europa van de grond te krijgen... en alle uh, neuzen dezelfde kant op te krijgen is politiek gewoon enorm complex. Dan is het gemeenschapsgeld en daar gaat iedereen ja. zich over uitspreken... En, en jullie gaan het uit de markt halen. Ja. Goed, dus dat moet Europa niet doen. Dan nog eventjes naar, die, naar de rol van Nederland. Want Nederland heeft uh, bijvoorbeeld het ruimtevaartcentrum Estek hè, in Noordwijk... dat is het grootste instituut in Europa, er werken 2500 mensen. Uh, terwijl Duitsland en Frankrijk veel meer geld geven aan, aan uh, de ruimtevaart. Dus daar wordt er wel wat over gemopperd ook. Maar heeft dat ermee te maken dat Nederland uh, toonaangevend is... op het gebied van ruimtevaart? Um, nou, ik denk dat er in Nederland een aantal bedrijven zijn die gewoon heel erg gespecialiseerd zijn in bepaalde, uh, in bepaalde technologieën. Uh, Dutch Space is een goed voorbeeld op zonnepanelen, uh, Bradford Engineering op, uh, op metaapparatuur. Er zijn een paar bedrijven die, uh, die hele specifieke dingen heel goed kunnen. En uh, die zetten dat heel goed in de markt. Uh, ik denk dat uh, het helpt natuurlijk dat ASTEC daar zit. Er zit een hoop, uh, een hoop kennis heel dichtbij. Uh, maar misschien dat eerder die bedrijven uh, naar Nederland uh, getrokken worden, zeg maar. Dan, door ASTEC. Door ASTEC, dan, uh, da, dan dat dat andersom gebeurd is. Ik denk dat uh, ASTEC dat in Nederland zit Dat het een hele goede, hele, hele goede lobby van, uh, van Nederland geweest ja. is. En dan hebben we André Kuipers nog die de ruimte ingegaan is. Dat kan ook niet in Nederland zeggen. Klopt, ja. En voor zes maanden, hè, dus dat is. Uh, want er zijn natuurlijk best wel wat Europese astronauten die voor kortere vluchtjes de ruimte in gaan. Maar zes maanden, dat zijn uh, niet zo heel veel Europese astronauten nog geweest. En dat Nederland, dan, Nederland dat gelukt is, is zeker bewonderenswaardig. Ja. Goed, dan weer even naar jullie plan. Uh... Uh, André Kuipers was trouwens vanmiddag uh, op de radio bij uh, Vrijdagmiddag Live. En uh, die zei daar ook van de mens wil steeds verder. Eerst, uh, we zijn gemaakt om vijf uh, kilometer per uur te lopen, gewoon op aarde. Want toen wilden we de zee op, toen de lucht in, nou de ruimte in. Dus volgens hem is het ook alleen maar logisch dat we steeds verder willen. Dus ja, ik denk dat het ook een beetje in zijn geest is dat mensen naar Mars gaan uiteindelijk. Uh, maar uh, ik blijf even bij jouw geest en ook bij jouw portemonnee. Want waar haal je het geld vandaan? Daar hadden we het net al even over, die begroting daar zouden we het over hebben. Uh, jij zei het kost 6 miljard dollar. Ja, klopt. Het kost ongeveer 6 miljard dollar... om de eerste vier astronauten op Mars te laten landen. Inclusief alle voorbereidingen die, daar, uh, die daarbij horen. Hoe lang en heb de... je daarover gerekend? Want het lijkt me zo ingewikkeld om dat uit te rekenen. Ja, we zijn nu ongeveer anderhalf jaar bezig. En uh, waar we mee begonnen zijn is een, uh, een conceptueel plan. Dus wat hebben we nodig om vier mensen op Mars te zetten? Dat zijn we zoveel mogelijk gaan vereenvoudigen... om te zorgen dat je daar zo weinig mogelijk complexiteit in hebt... En toen zijn we voor elk groot onderdeel wat we hebben voor die missie... dus de raket en de woonmodule en de, en de, de rover, hè, dat autootje... Uh, wat, we, wat wij ook nodig zullen hebben, zijn we op zoek gegaan naar leveranciers. En bij de leveranciers in de Verenigde Staten en in Canada en in Europa... zijn we op bezoek geweest en we hebben overlegd met hun engineers... wat zou dat ongeveer gaan kosten. En uh, zo zijn we uh, op een totaal uh, kostenplaatje van die missie gekomen. Maar daar is inderdaad uh, anderhalf jaar overheen gegaan. Ja. Maar je weet dat het met begroting nog wel eens mis wil gaan. Als ik een aanbouw aan mijn huis maak, dan is het vaak al twee keer zo duur dan ze van tevoren zeggen. Van begin zeggen dat we hebben de noord-zuidlijn, we hebben allerlei culturele centen. Weet ik veel alles. Er is niets dat zo goedkoop of zo duur wordt als het van tevoren voorspeld wordt. Hoe, hoe denken jullie dat jullie dat onder controle houden? Uh, nou, ik denk niet dat er niets is wat uiteindelijk zo goedkoop wordt als oorspronkelijk goed, voorspeld niet, is. Ja. Um, ja, we hebben sowieso natuurlijk nadat we die hele berekening gemaakt... daar een hele flinke marge op gezet. Omdat er natuurlijk nog een hoop onzekerheden in zitten. Maar er zit ook een hoop onzekerheden in die positief kunnen uitpakken. Zoals de, de kosten van de raket die de komende tien jaar zeker omlaag zullen gaan. Die worden steeds goedkoper, hè, die raketten? Ja, raketten worden inderdaad steeds goedkoper, ja. En, maar goed, als andere mensen over dat soort plannen praten... dan heb je het over een tien, de tienvoudige minimaal. Ja, en dat, dus, uh, dat, dus het lijkt zo goedkoop dan ja, het is natuurlijk enorm veel geld maar ja het, het is zo een, goedkoop het is enorm veel geld en het is goedkoper dan de plannen van uh, bijvoorbeeld de ESA en de NASA uh, om uh, om twee redenen ten eerste die want die hebben wel de plannen gehad ook om naar Mars te uh, ja vooral de, de, de ESA heeft wel eens een de ESA heeft daar alleen maar uh, paper studies over gedaan dus berekeningen op papier de NASA heeft echt wel concrete plannen gehad in de tijd van Bush uh, toen kwamen ze, Bush Senior, toen kwamen ze op een... Uh, ik geloof dat dat 180 of 300 miljard dollar was. Echt dat is, dat is een niet. absurd getal. Um, nee, en dat, dat komt door twee redenen. Ten eerste komt dat omdat wij uh, mensen alleen maar naar Mars sturen... en op Mars uh, zorgen dat ze in leven kunnen blijven... Door, uh, doordat ze hun eigen voedsel, hun eigen uh, water... en hun eigen uh, zuurstof kunnen maken. Uh, en... Wat daar heel belangrijk is, is uh, een, een retourtje in de ruimte... is niet zoals een retourtje Groningen uh, twee keer zo duur als een enkeltje. Maar dat maakt het echt veel duurder... omdat je alle, uh, alle brandstof voor je terugweg... en ook alle onderdelen en al het voedsel voor de terugweg... ook op de heenreis al mee moet nemen. Waardoor het systeem steeds groter en groter en groter wordt. Maar het belangrijkste is misschien nog wel dat de raketten... die we nodig hebben om, mensen, om de spullen op Mars te landen... om mensen weer op te laten stijgen vanaf Mars... Die bestaan eigenlijk nog niet. Je hebt In de Verenigde Staten heb je de bekende lanceerbasis Cape Canaveral. Wat we eigenlijk moeten doen om mensen terug te sturen, is voordat er überhaupt mensen op Mars zijn, Cape Canaveral op Mars bouwen. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar dat is een hele. Zoiets. So Zoiets so uh, zou je moeten doen. En dat is onmogelijk. Dat is, nou, onmogelijk bestaat niet, maar wel heel erg complex. En, en, tweede... en daarom wordt het dan 20 of 30 keer zo duur. Ja, dat, ik denk dat dat de helft van dat getal is. En de andere helft komt van. Uh, de politiek. En uh, polit de ESA en NASA zijn uh, vrij grote overheidsorganisaties met een heleboel overhead. Waar een heleboel papierwerk van de uh, leveranciers verwacht wordt. En ook uh, de politiek meespeelt, waardoor onderdelen van elke missie uh, naar rato van inleg van landen, verdeeld moet worden over die landen. Ja. Dus je wil eigenlijk, je hebt niks nodig uit, ik noem maar wat, uit Portugal, maar je moet een onderdeeltje uit Portugal kopen omdat er nu eenmaal zoveel procent van die missie naar parten gaat. Kortom, heeft. heel inefficiënt en daarom ook veel duurder. Klopt. Goed, dan valt 6 miljard dus nog wel mee. Dollar, 4,6 miljard, uh, miljard uh, euro is dat. Maar het is toch nog een aardig bedrag om bij elkaar te krijgen. Ja, Zeker dus... in deze tijden van economische krapte. Klopt. Ja. Ho hoe ga je dat dan doen? Nou, uh, je, je moet je voorstellen, stel dat, stel dat het ons echt lukt om over 10 jaar... Hè, we hadden het net over 6, 67 procent kans. Ja, had jij het over? Had ik, het, ik heb, het over? Ik heb me daar niet over uitgesproken. Uh, stel dat het gaat ons echt lukken om uh, vier mensen op Mars te laten landen, dan gaat er natuurlijk het een en ander gebeuren. Hè? De, uh, toen Neil Armstrong en Buzz Aldrin op de maan landen... toen keek letterlijk de hele wereld, iedereen die toegang had tot een tv-scherm, uh, die heeft dat gezien. Mensen weten ook nog waar ze waren toen dat gebeurde. En uh, zoiets zal er gebeuren. Alleen, we zijn nu een aantal jaar later in het, in het media-tijdperk waar iedereen een uh, een tv-schermpje in zijn broekzak heeft, in, op zijn telefoon. Dus de impact van zoiets zal vele malen groter zijn. En dat is eigenlijk alleen maar te vergelijken met de Olympische Spelen. En uh, wat ik uh, tot voor kort niet wist... is dat uh, de Olympische Spelen in Londen bijvoorbeeld... Uh, het Internationaal Olympisch Comité... heeft daar tussen de 3 en 4 miljard dollar uh, aan inkomsten gemaakt... uit uh, tv-rechten en uh, sponsorships en uh, kaartverkoop. En... Uh, dat dat nee, is in drie kaart, weken... Kaart verkopen. dat zit er niet bij, toch? Oh, ik denk het wel. Ik denk als wij uh, echt de eerste vier mensen naar Mars gaan sturen... denk ik wel dat mensen dat het leuk zouden vinden... om, uh, om uh, op de tribune uh, in de, de buurt beste. van de raket te zitten. Ja, dat, uh, ik denk dat, dat, uh, dat we daar een, uh, een stadion vol zeker kunnen verkopen. Dus, dus die 6 miljard die gaan jullie gewoon uit televisierechten halen? Ja, voor een uh, flink deel uit televisierechten... en voor een flink deel uit, uh, uit sponsorships, hè, de, er zijn natuurlijk enorme kansen voor, uh, voor product placement... en voor gewoon normale advertenties rondom uh, wat er allemaal gebeurt. Uh, ja, daar zijn, uh, Het is natuurlijk een enorm avontuurlijk uh, project, ja. uh, innovatief. En er zijn een heleboel bedrijven die het, uh, voor wie het heel goed zou zijn... om hun naam aan zo'n spannend en innovatief project uh, te verbinden. Ja. Het is natuurlijk wel heel veel... Uh, ja. Hoe noem je dat? Prognose. Hè? Je, je kunt het allemaal niet hard maken. Je weet het niet. Nou, eigenlijk wat heel grappig is, is dat als wij, als wij spreken met uh, de mensen uit de, uit de tv-wereld. Ik ben bij een aantal bedrijven langs geweest en bij een aantal uh, experts ben ik langs geweest. En eigenlijk iedereen is het erover eens dat uh, dat, dat, dat businessmodel om die 6 miljard uh, dollar die dit kost, uh, terug te verdienen. Uh, dat zit gebeiteld, maar alle media mensen zeggen... ja, maar dat kan technisch toch helemaal niet. En we zijn dus ook bij al die bedrijven in de Verenigde Staten... en in Canada en Europa langs geweest. De grote aerospacebedrijven van de wereld die dit soort spullen al bouwen. En die zeggen, ja, technisch kan dat natuurlijk wel... maar, maar dat, dat geld ga je toch nooit terugverdienen. Dus wat we heel graag zouden willen doen... is een grote workshop waar we al die mensen bij elkaar in één ruimte zitten... zodat ze elkaar kunnen overtuigen, zodat wij dat niet hoeven te doen. Ja. En denk je niet soms van, oh, als het misgaat... we zijn ermee begonnen en straks gaat het mis... want dan ben je, nou, dan, dan kom je nooit meer overheen natuurlijk. Uh, nou, ligt eraan wat er misgaat. Kijk, dit is natuurlijk een enorm ambitieus project. En uh, het wordt enorm complex om dit, uh, om dit echt van de grond te krijgen... en om over tien jaar echt mensen op mars te laten landen. Maar als je het niet probeert, dan gebeurt het natuurlijk zeker niet. Dus ik denk dat, <laughs> dat wij dit uh, zeker moeten proberen. En wat we natuurlijk moeten voorkomen... Uh, of we moeten proberen te voorkomen, is dat er ongelukken met, uh, met mensen gebeuren. Dus wij zullen onze missie zeer goed voorbereiden. We gaan bijvoorbeeld acht uh, missies met, uh, met vracht, dus onbemande missies op Mars landen... voordat de eerste mensen ja. op Mars landen. We zullen dat zo veilig mogelijk maken, maar het blijft natuurlijk ook... het blijft een, een ambitieus project, het wordt moeilijk om het te realiseren... maar het blijft ook een heel riskant project. En in welke zin welke gevaren? Nou, er, er zijn heel veel gevaren. Er kunnen, bij de lancering kunnen dingen fout gaan. Bij de vlucht naar Mars kunnen dingen fout gaan. Bij de landing kunnen dingen fout gaan. En wij moeten proberen om al die risico's te minimaliseren. Ja. Maar sowieso astronaut zijn is een erg risicovol beroep. Van de 250 Amerikaanse astronauten is 3% om het leven gekomen. Dus dat, dat, dat, in de meeste beroepen is dat natuurlijk niet zo. En toch als NASA weer een vacature opent voor, uh, voor een, een nieuwe selectie astronauten... dan staan er enorm veel mensen in de rij. Omdat dit gewoon echt iets is waarmee je, waarmee je de, de wereld een klein beetje kunt veranderen. Hè? Ook als NASA-astronaut al. En diezelfde risico's van... Uh, de, de ruimte is een heel onvergevelijke plek. Als daar dingen fout gaan, omdat er een vacuüm is... en omdat er uh, allemaal omstandigheden zijn die niet uh, goed zijn voor de mens... Gaat het al heel snel heel erg fout. Dus wij zullen ons best doen om dat zo veilig mogelijk te maken. Maar het zal altijd echt heel erg riskant blijven. Ja. Kortom, het is riskant. Je weet niet zeker of je de reis overleeft. En als je de reis overleeft, dan weet je zeker dat je nooit meer terugkomt op aarde. Wie wil dat nou? Nou, we hebben ongeveer vijf, zes maanden geleden zijn, is onze website live gegaan. Hebben we bekendgemaakt dat we dit gaan doen. We zijn nog niet op zoek naar, uh, naar de astronauten die wij, uh, die wij straks gaan selecteren. Maar desondanks hebben we al meer dan duizend aanmeldingen van over de hele wereld. Uh, echt uit, uit alle landen en uit alle lagen van de bevolking. Dus een, een, een man van uh, boven de zeventig die, uh, die zich uh, graag wilde aanmelden. Een meisje van twaalf die zich wilde aanmelden. Maar ook hele serieuze mensen met een, uh, met een, uh, een PhD en met een doktersdiploma... Uh, uh, ingenieurs, mensen van NASA, uh, uh, uh, artsen uh, die dit zouden willen doen. Uh, er zijn uh, heel veel mensen die niks liever zouden willen... Dan, uh, dan de rest van hun leven onderzoek doen op Mars. Maar wat voor leven heb je dan? Dat is toch verschrikkelijk? Nou, dat is verschrikkelijk voor mensen die dat, uh, die dat niet leuk vinden. Ik denk dat, uh, dat er een heleboel mensen zijn... die, uh, die jouw baan als radiopresentator uh, niet zouden willen doen... Uh, terwijl jij het waarschijnlijk uh, een van de mooiste beroepen vindt uh, die er zijn. Maar je kan er wel mee stoppen als je het uh, zat bent. Ja, dat is natuurlijk een. Uh, je maakt wel een, uh, een, een keus voor de rest van je leven. Dat, moet je voor, dat heb je natuurlijk al lang voorgesteld. Maar dan zit je daar. Hè? Je zit eerst zeven maanden in zo'n. Uh, uh, hoe heet zo ding eigenlijk? Zo'n ruimteschip? Of, uh, ja, een capsule. Oh, een capsule. En dan, dan kom je daar aan en dan, uh, ja, dan zit je de rest van je leven op hoeveel vierkante. Hoe, hoe ver kunnen ze bewegen daar als ze op Mars zijn? Nou, er staat een, een basis op Mars te wachten als, die, als de eerste vier astronauten landen. En binnen zullen ze ongeveer 250 vierkante meter tot hun beschikking hebben. Dus met z'n vieren twee flinke appartementen. Dus dat is, dat is bijvoorbeeld veel meer ruimte dan op het internationale ruimtestation. En op Mars kunnen ze met hun Marspak een planeet verkennen die evenveel landoppervlak heeft als de aarde, omdat er namelijk geen Oceanen op Mars zijn. Mars is wat kleiner, maar er zijn geen oceanen. En ze kunnen overal naartoe? Je kan overal komen? In... Nee, de eerste, de eerste paar jaar zullen ze dat niet kunnen. Zullen ze een rover hebben met een redelijk beperkte... Dus een auto met een redelijk beperkte range. Maar met de tijd zullen we natuurlijk steeds meer geavanceerde apparatuur die kant op sturen. Waardoor de afstanden die ze kunnen afleggen steeds groter worden. Maar even terugkomend op... Uh, die kwestie, zijn er echt mensen die het willen... en kun je, kun je die keuze maken voor de rest van je leven? Ik denk echt dat het uh, voor, voor iemand die het niet wil... heel moeilijk voor te stellen is hoe graag sommige mensen dit willen. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin, die, kunnen, is, ja, die is arts. En uh, die, uh, die is al een aantal jaar afgesteerd. En die heeft sinds haar heeft ze alleen maar... Uh, het opdrachten of uh, uh, ja, banen geaccepteerd in uh, een soort noodomstandigheden, dus uh, jungle-expedities, pol-expedities... bergdorpjes, bergexpedities. En dat doet zij omdat zij straks, als er ooit een selectie voor astronauten... zal komen die naar, Mars, uh, die naar Mars mogen gaan, wil zij de beste papieren hebben. Dus zij in plaats van dat ze lekker in een ziekenhuis gaat werken... en een hoop uh, geld gaat verdienen doet zij echt de meest, extreme, de meest extreme omstandigheden die een arts zich kan voorstellen... om zich voor te bereiden op een marsmissie. Ja, maar dat lijkt me onmogelijk om je voor te bereiden op, op zo'n... want het is natuurlijk ook in heel veel opzichten oerzaai daar. Nou, ik denk dat de mensen, die, de mensen die daar naartoe willen... die zullen het verre van oerzaai vinden. Die zijn, uh, wat, wat ik in het begin van het programma al schetste... die zullen bij elke steen die ze omdraaien... zullen hun ogen weer uit hun kassen vallen... Uh, elke dag zullen ze... Tenzij het op elkaar gaat lijken op een gegeven moment. En dat zou ik niet uit willen sluiten. Nou, maar ik denk dat voor, voor iedereen die geen geoloog is... lijkt natuurlijk elke steen op de andere steen. Maar voor een geoloog zijn er altijd nieuwe rivier... oude rivierbeddingen, eh, kraters. Uh, met, met, de, met de rover die ze krijgen... zullen ze ongeveer 40 kilometer kunnen afleggen. Uh, dus dat is uh, een, een gebied groter dan de provincie Utrecht... waar ze zich, uh, waar ze zich kunnen bewegen. Dat is natuurlijk... ...enorm voor een eerste contact wat je maakt met een planeet. Ja. En die mensen zullen zich echt niet gaan vervelen. Maar die zitten daar met z'n vieren... ...en je zult je maar heel erg gaan ergeren aan eentje of twee van die anderen. Ja, gelukkig sturen we natuurlijk... Elke, uh, ...elke twee jaar sturen we meer mensen die kant op. Hè. Dus er, er komt een er steeds grotere ja, groep acht, mensen. Het is nog steeds niet zo heel veel. En nee, twaalf zullen... valt ook nog wel mee. Ja, klopt. We zullen ze daar, ze daar heel goed op voorbereiden en op trainen... ...en ook op selecteren. Dus we zullen echt mensen zoeken die... Uh, die van nature niet zo snel geïrriteerd uh, zijn. Ook een van de eigenschappen die ik uh, niet bezit. Um, uh, en uh, ze, zullen ook, ze zullen niet alleen op persoon geselecteerd worden... maar ook de groep zal gematcht worden... Uh, op persoonlijkheden die goed met elkaar overweg kunnen gaan. Ja. En daar ook uitgebreid op getest en getraind worden. Wij testen onze astronauten... we beginnen volgend jaar met de selectie. Uh, we testen onze astronauten acht jaar... We trainen en testen ze acht jaar. En dat is bijvoorbeeld veel langer dan de astronauten van de ESA en van de NASA ja. uh, getraind En dan en kunnen ze na half jaar nog afvallen? Ze kunnen na half jaar nog afvallen. En natuurlijk kunnen ze ook uh, op het moment dat zij uh, bij wijze van spreken de raket in aan het klimmen zijn. om uh, diezelfde avond te vertrekken. op dat moment kunnen ze ook zelf nog zeggen: nee. Weet je wat, ik doe het toch niet. En dan zeggen jullie: Gaan, we moeten er vier hebben. Want nou, anders we, heb je niet. Nou, we selecteren tien groepen van, uh, van vier astronauten. Uh, die alle, vier, alle tien sorry, even geschikt zullen zijn om te vertrekken. En één daarvan zal uh, uiteindelijk geselecteerd worden om te gaan. Maar er zal ook, zullen ook twee of drie backup crews zijn. Dus als er eentje terug gaat, dan moeten we alle vier weer terug? Klopt, ja. We zullen... Kijk, wel lekker lekkere sfeer daar. Ja, dat wordt redelijk spannend. Maar dat is wel echt nodig. Je moet zo'n groep als groep ja. selecteren... Je kunt niet zomaar iemand daaruit halen en vervangen. Maar weet je dan ook wat ze, wat ze te wachten staat? Wat, wat de omgeving daar met hun lichaam gaat doen? Hoe gezond het is? Hoe groot de kans op een hartaanval bijvoorbeeld? Want uh, als je daar net zit met z'n vieren en eentje uh, bezwijkt? Nou, pr heel precies weten we dat niet. Omdat uh, je kunt op aarde geen onderzoek doen naar Mars zwaartekracht. Omdat je op aarde altijd minstens uh, aardse zwaartekracht hebt. Je kunt wel voor hele korte periodes kun je, uh, lagere zwaartekracht... Uh, uh, krijgen door met een vliegtuig een parabool te vliegen. Maar dat, dan heb je het echt over één minuut ongeveer. In het internationale ruimtestation weten we wel dat bij uh, 0G, hè, bij, uh, bij gewichteloosheid... dat daar de kans op een uh, hartaanval niet groter is dan op aarde. Dus het is heel waarschijnlijk om aan te nemen dat in alle tussenliggende situaties... dat ook niet groter is. Maar er gebeuren wel degelijk dingen met je lichaam. Uh, je zult spiermassa verliezen, gewoon omdat op Mars alles lichter is dan op aarde. Ongeveer 40 procent. Uh, ook, ook jij zelf uh, weegt op Mars uh, 40% van je gewicht op aarde. Echt? Ja, dat, de is, ik ik ja, vraag... dat is snel afvallen. Kan ik mee? Um, dus je verliest uh, botmassa, je verliest spiermassa... maar dat zal zich stabiliseren op het niveau wat je nodig hebt... Uh, om op Mars uh, normaal te kunnen functioneren. Net als op aarde, als jij een zware baan hebt... krijg je meer spieren, meer botmassa... Uh, dan wanneer je uh, achter een microfoon zit. Maar een spier gooi je nog net zover als hier? Je gooit uh, na een aand... Op het moment dat zij op Mars landen... zijn ze uh, ongeveer 10% spier- en botmassa kwijt. Maar er is maar 40% van de zwaartekracht. Dus op het moment dat ze op Mars landen... zijn ze eigenlijk supermensen... Uh, en kunnen ze de speer ongeveer twee keer zo ver gooien. Uh, maar uh, na verloop van tijd zal dat zich stabiliseren... en zal die speer ongeveer even ver gegooid worden. Ja, We gaan zo nog even doorpraten over wat die mensen daar tegenkomen... hoe het er eigenlijk uitziet op Mars. Wat je daar al van weet. Uh, maar eerst even wat muziek... Uh, wat voor muziek wil je ons laten horen? Uh, ik heb uh, de dertiende uh, Nocturne van uh, Chopin uitgezocht. Die ik uh, zelf uh, heel graag uh, speel. Uh, die voor mij eigenlijk net iets te moeilijk is. Maar wel echt enorm mooi. En uh, enorm dramatisch. En ik hou wel van dramatische muziek. Ik denk nog, nog... We zijn weer helemaal tot rust gekomen en we moeten er nu weer keihard tegenaan, want uh, Bas Landsdorp heeft deze muziek voor ons meegenomen, maar hij heeft ook nog heel, te, heel veel te vertellen over zijn, zijn plannen met uh, Mars One om uh, in 2023 vier mensen op de maan, uh, op, de, uh, op Mars te zetten. Sorry, hier in Kase Vandaar Loewel. Mars One. Ja, ja precies dat. Ja, dat vrij, heel <laughs> vrij logisch eigenlijk. Nou, uh, zijn er wat mensen die erop gereageerd hebben? Uh, er is iemand, er is een van de Astroblog, die meneer heet, hoe heet hij ook alweer? Uh, uh, nou ja. Adrianus, oh ja, Adrianus V, ik heb geen idee wie het is. Maar die had op zich wel goed over nagedacht ook volgens mij. Maar die zei van, uh, het lijkt mij toch heel lastig zo'n uh, zo zo plan. En het is ook al heel vaak gedaan. Hè? Heel, veel, heel veel bedrijfjes zijn er al geweest. Het is al vijftien keer of weet ik hoe vaak bedacht. Het is nog nooit gelukt. En hij vroeg zich af, waarom zou het jullie wel lukken? Is dat alleen maar omdat, omdat mensen daarvoor daar blijven... en dat dat nog nooit eerder bedacht is? Nou, Dat is wel echt een heel erg belangrijk aspect... sowieso vergeleken met de, met de, de grote ruimtevaartorganisaties. Er zijn ook een aantal uh, uh, private instellingen... of uh, uh, zelfs uh, stichtingen geweest, uh, buitenlandse stichtingen... Die dit, uh, die dit voorgesteld hebben. En wat je daar vaak ziet is uh, dat ze dat proberen te doen... door zelf de technologie te gaan verzinnen... En wij doen eigenlijk precies het tegenovergestelde. Wij zeggen we zijn uh, geen aerospace bedrijf. We willen geen één onderdeel van deze missie. Willen wij zelf uh, ontwerpen of bouwen. Dus we hebben een missie. We hebben wel de missie. Uh, overall plaatje hebben we uh, zelf verzonnen. Maar we zijn echt op zoek gegaan naar bedrijven die dit al kunnen. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, uh, ILC Dover, dat is een van onze uh, potentiële leveranciers, die maakt uh, die heeft in de Apollo-tijd de maanpakken gemaakt. En die maken nog steeds de pakken waar de astronauten nu mee in het, uh, ISS, uh, om het ISS heen vliegen. Ja. Het internationale Ruimtestation. En we hebben gewoon aan hun gevraagd, kunnen jullie zo'n pak maken voor Mars? En uh, nou, dat ze. daar hebben ze goed over nagedacht en ja. gezegd dat ze dat kunnen. En Zo, zo we gebruiken jullie onderdeel... de, de technologie die al bestaat. Maar uh, uh, op dit moment zijn er ook allerlei andere bedrijven die daarmee bezig zijn. Is die concurrentie uh, zwaar? Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Omdat al die bedrijven die, die, die zijn op zoek naar een... Uh, die willen eigenlijk zelf die technologie ontwikkelen. Dus die gaan zelf op zoek naar een raket. Terwijl die gewoon te koop is. Ik, ik vind dat Maar zelf... dat, dat geldt voor allemaal? Ja, ik, er is, uh, nou, ik, heb, ik heb het natuurlijk redelijk goed uitgezocht allemaal. En ik ken geen één van die instellingen die dat uh, op onze manier doet. Ja. Uh, nou zei die meneer ook... Van die astroblogs, uh, er is geen psychologische test met levenslange garantie. Dus je kunt mensen wel testen en testen en testen en trainen... maar je weet nooit hoe ze daar gaan volhouden... als ze daar de rest van hun leven moeten blijven. En ja, in principe heeft hij daar natuurlijk gelijk in. Je kunt nooit iemand levenslang testen, omdat het dan, uh, dan is het, de test is voorbij, maar het leven ook. Um, wat je natuurlijk wel kunt doen, is daar heel erg goed op selecteren en voorbereiden. Uh, wij, trainen, wij trainen onze astronauten ongeveer acht jaar, dus dat is veel langer dan de ESA en NASA doen... En in die acht jaar zullen ze elke twee jaar, voor drie maanden in een uh, kopie van de Marsbasis gaan. waar ze zoveel mogelijk uh, Marsgelijkende omstandigheden zullen aantreffen. Ook dus, met z'n vieren. dus? Ook met z'n vieren, met diezelfde groep, waar ze echt voor met die groep worden ze voorbereid op de missie. En ze zullen daar bijvoorbeeld de tijdsvertragingen hebben. Als je op, omdat Mars zo ver weg staat, heb je een tijdsvertraging als je met de aarde uh, probeert te praten. Dus je kunt bijvoorbeeld niet uh, rechtstreeks telefoneren met je, uh, met je familie. Er zit altijd minimaal zes minuten uh, op, de, op de heen en weer... Uh, ja, ja, vertraging. Uh, ja, vertraging. Dus dat, dat is emotioneel heel zwaar. Dus je, je zult met videoboodschappen moeten werken. Uh, en je krijgt dan weer een videoboodschap terug van je familie. Maar op ja. die manier zullen we uh, onze uh, astronauten zo goed mogelijk daarop uh, testen en voorbereiden. Maar ja, een, een echte garantie bestaat er niet... Uh, dat, daar heeft deze meneer helemaal gelijk in. Een ander punt, waar hij heeft veel meer, maar ik noem er nog eentje nu. Uh, uh, als er mensen naar, en dat vond hij een, een, een principieel en een ethisch uh, probleem ook. Als je mensen naar Mars brengt, dan breng je ook leven van de wereld, aardsleven, naar Mars. Bacteriën, nou, mensen natuurlijk, maar en je weet niet wat daarmee gaat gebeuren daar. Je weet niet wat dat aanricht. Ja, dat is een heel goed punt en daar uh, zijn wij natuurlijk heel druk mee bezig. En een van onze adviseurs is uh, John Rummel en dat is de voorzitter van de uh, Verenigde Naties... Uh, CoSpar Panel of Planetary Protection heet dat. Dus het, uh, de, de werkgroep die zich bezighoudt met precies dit probleem... als je iets naar een andere wereld stuurt. Hè. De Viking-missie is natuurlijk al op Mars geland. Daar, zit, daar zaten bacteriën op. Uh, er zijn een aantal andere uh, rovers en uh, landers op Mars geland. Elke rover heeft zijn uh, bacteriën. En We weten go vrij goed hoe we daarop moeten ontwerpen, maar... Als je mensen stuurt, breng je natuurlijk veel meer bacteriën naar Mars ja. dan wanneer je een rover stuurt. En ja. nou, ik heb met, uh, met John Rommel heb ik uitgebreid hierover gesproken. En die twijfelt hij niet over dat daar uh, goede oplossingen voor te verzinnen zijn. En je moet niet vergeten dat Mars een hele grote planeet is. Het heeft een, een oppervlak even groot als dat van de Aarde. Uh, dus wat we zeer waarschijnlijk zullen moeten doen is uh, uh, het gebied waar, uh, waar onze uh, astronauten komen wordt als vervuild aangemerkt en we zullen gebieden moeten aanwijzen... Die, uh, die een soort safe haven, een, een veilige haven moeten zijn... voor het eventuele uh, marsleven. Wat natuurlijk nog helemaal niet aangetoond is uh, ja. dat het bestaat. Uh, om, te, om te zorgen dat we daar in de toekomst nog onderzoek naar zullen, moet, zullen kunnen doen. Ja. Maar ja, dat is zeker iets om, om rekening mee te houden... maar daar kun je je missie op gewoon ontwerpen... En die baas, van, uh, eigenlijk de hoogste baas in de wereld die daarover gaat. Uh, ja, die is onze adviseur en die gaat ons daarbij helpen. Vincent, ikke, de sterrenkundige, die zei. Uh, het, het ruimtevaart en dus ook een reis naar Mars, kan ik me zo voorstellen. Uh, nou, lijkt me maar even gewoon citeren. De mens heeft in de ruimte niets te zoeken behalve sensatie. Wat zeg je daarop? Nou, nee, ik denk dat het niet, ik denk dat het niet helemaal waar is. Dus ik denk dat voor uh, de huidige. Uh, de huidige bemande ruimtevaart in het internationale ruimtestation... is dat natuurlijk voor een deels, ik denk niet, niet, niet zozeer sensatie... maar wel prestatie. Hè, kijk eens wat wij kunnen. Het is natuurlijk enorm indrukwekkend... Hè, dat daar gewoon een, een, een gebouw eigenlijk zo groot als een voetbalveld... om de aarde heen draait. Wat wij gewoon gemaakt hebben, hè, wij mensen. Dat is enorm indrukwekkend. Maar daar gebeurt natuurlijk wel degelijk heel erg interessant onderzoek. En ik denk dat uh, op een plek als Mars... Uh, denk ik dat je... Uh, dat je meer spannende dingen kan doen. Bijvoorbeeld. Uh, het oppervlak van Mars is veel ouder dan het oppervlak van Aarde. omdat Mars geen. Uh, geen uh, uh, bewegende uh, continenten heeft. Uh, waardoor je onderzoek kan doen naar de geschiedenis van het. Uh, zonnestelsel. Uh, met nieuwe informatie. En dat kan uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, dat geeft eigenlijk. On onze, uh, onze herkomst kunnen we daar beter onderzoeken. En ik denk dat. Het onze wat, herkomst? Ja, Hoezo? Onze... Ja, van, van het. van het. Uh, het uh, zonnestelsel en dus ook uh, van de mens. Het mens is natuurlijk ja. in het zonnestelsel uh, ontstaan. Dus niet alleen die vier mensen die daar naartoe gaan hebben er iets aan, maar de hele mensheid heeft er iets aan. Nou, ik denk dat dat het wetenschappelijk onderzoek voor de meeste mensen niet zo heel erg, erg interessant is. Maar wat ik wel denk dat de hele wereld hier echt aan heeft, is uh, dat het een, uh, een punt aan de horizon kan zijn van iets positiefs. En de hoe uh, ik, bedoel ik, je dat? Nou, ik vraag wel eens aan mensen... Wat, wat is nou het spannendste wat er op dit moment in de wereld gebeurt? En misschien mag, mag ik jou die vraag ook stellen. Ja, ik denk meteen aan de situatie in Israël en de Palestijnse gebied. Ja, maar dat is niet heel positief, hè? Nee, maar dat en, was de vraag ook niet. Die nee, nee, klopt. Maar dat is precies mijn punt. Uh, ik denk dat het heel goed zou zijn voor de wereld... om uh, iets positiefs te hebben om naar uit te kijken. En ik denk dat... Hey, je noemt de Palestijnse situatie... Nou, er zijn natuurlijk wel heel veel positieve dingen ook. Maar noem eens echt iets, echt iets fundamenteel spannends... wat er in de wereld gebeurt, wat positief is. Als jij dat aan mijn dochter zou vragen, zou ze zeggen... de intocht van Sinterklaas morgen. Ja, precies. Dat, ik denk dat er in, in, per land... zijn er heus wel dingetjes te vinden die heel spannend zijn... zoals de intocht van Sinterklaas. Maar ja, ik, ik denk echt dat een, uh, een punt aan de horizon echt iets spannends... waar we met de hele mensheid... Hè, want we willen dit een project maken... waar de hele mensheid aan kan deelnemen. Iedereen van de hele wereld kan zich opgeven... Uh, ik denk dat dat echt iets kan zijn, iets positiefs... waar we bij het koffieapparaat over kunnen praten, uh, s ochtends bij het werk. En ik denk dat dat, yeah, dat dat lijkt iets heel kleins. Want de meeste mensen hebben er natuurlijk in de praktijk niet zo heel erg veel aan. Maar ik denk wel dat dat uh, echt dingen teweeg kan brengen... die, uh, ja, die, die op dit moment echt missen. Uh, Zoals? Nou, die, die positieve iets positiefs om naar ja, uit te maar, kijken. Vind, maar ook iets concreets nog? Oh ja, er zijn ook wel concrete dingen, maar ik denk eigenlijk dat die minder belangrijk zijn. Ik denk dat dat. Maar dat, ook niet bijvoorbeeld het, als we uitvinden dat er leven op Mars geweest is? Ja, ik denk dat dat. Uh, ik denk nog steeds dat dat, dat dat dat dat positieve die positieve punt aan de horizon belangrijker is. Maar ik denk dat ja, als we leven op Mars vinden, dat ja dat verandert de kijk van van heel veel mensen op het. Uh, ja, als er we hebben leven op Aarde, dat weten we natuurlijk, maar als we nou op de op de planeet naast ons ook leven ontstaan is. En als in één zonnestelsel het al twee keer gebeurt... dan ja. is de kans ineens dat het ergens anders in het universum ook ontstaat... Uh, veel groter. En ook de kans natuurlijk op ja. hoe vaker het er is... hoe groter de kans op intelligent leven. En dat zou voor, ik zou dat heel spannend vinden. Ja, bovendien is de, de tweede plek waar we gaan kijken ongeveer buiten de aarde. Dus, uh, ja, en de dan... eerste plek waar we kijken is, is al leven. Dus dat ja. zou natuurlijk heel spannend zijn. Ja, en nog even, waar, waar eten die mensen van? Ze zullen hun eigen eten verbouwen. We zullen natuurlijk noodrandzoenen meesturen... zodat als dat eten verbouwen niet goed gaat... ze het kunnen eten. Maar in principe zullen ze hun eigen eten verbouwen... zodat we niet steeds eten naar Mars hoeven te Je sturen. Je kunt daar een groenteteintje beginnen in die, in die rode... Bodem. Nee, nee, zeker niet in de rode bodem. Want dan zou de, de meneer die over planetary protection begon... die zou ook een heel goed punt hebben. We zullen dat allemaal binnen de woonomgeving van de astronauten doen. En Mars is ook heel ongeschikt om, uh, om je groentjes te verbouwen. Omdat de luchtdichtheid op Mars uh, ongeveer hetzelfde is... als op 25 kilometer hoogte hier op aarde. Dus heel weinig lucht. Uh, dus dus je pandjes niet. zullen daar niet zo goed groeien. En water? Uh, er, er is, het is heel erg droog op Mars, maar er zit water in de grond als ijskristallen. En dat zullen wij uh, door middel van verhitting daaruit verdampen. Uh, en dat weer condenseren om uh, als drinkwater voor de astronauten... en douchewater en voor de plantjes te verdienen. En je weet zeker dat dat te drinken is? Uh, nou, als je, als je water verdampt en, je, uh, en je, uh, je condenseert het weer... dan heb je gedestilleerd water, dus dat moet je daar, niet drinken. Ook dat, dat is daar hetzelfde als. Ja, de, de, de natuurwetten zijn op Mars wel gewoon hetzelfde als, uh, als hier op aarde... Je zult wel een pilletje nog toe moeten voegen voor, uh, voor de mineralen... want gedestilleerd water uh, is niet zo goed voor je. Um, maar nee, er, er is water op Mars, dat, uh, daar, uh, daar is iedereen van overtuigd. En bovendien zullen we dat water ook voor de mensen die kant op gaat, gaan... zullen we dat water uh, aantonen. En ook uh, 3000 liter zal uh, wachten op de astronauten als zij, als zij landen. En de kwaliteit van dat water zal ook gecheckt zijn. Ja, weet je. En, en het moet allemaal vegetariërs worden, neem ik aan? Nou, ze zullen uh, daar uh, planten verbouwen. Misschien dat er op een gegeven moment ook uh, dieren naar Mars zouden kunnen gaan... om uh, als voedsel te dienen. Maar ik denk dat dat uh, een, een paar jaar zal duren... omdat dat gewoon heel veel complexiteit met zich meebrengt. Uh, maar je zou natuurlijk wel uh, voor de, voor de uh, vleesetende astronaut... Uh, een, uh, af en toe een uh, biefstukje uit de diepvries kunnen halen. Dat, uh, dat zou kunnen, die dan vanaf aarde die kant op gestuurd worden. Maar dat kost wel uh, 100.000 dollar per kilo... En dus dat zijn wel hele dure biefstukjes. Ja, je. Nou, jij blijft tot twee uur zitten, uh, Bas. En uh, dan praten we nog door. Hè, want er zijn nog veel dingen die ik zou willen weten. Maar uh, straks mogen luisteraars ook meepraten. En de vraag is eigenlijk vrij simpel. Zou u naar Mars willen? En wat zou u daar dan willen doen? Onderzoeken, bekijken, ervaren? Wat wilt u er allemaal meemaken? Bent u er geschikt voor, denkt u? En waarom dan wel? 0800 1121 0800 1121 als u wilt bellen ncrv.nl als u wilt mailen en hekje Kazaloenen voor de Twitteraars. Um, wij hebben ook nog uh, oh ja, iets anders over uh, Joris Kerstboom. Daar Heb ik het vorige week ook over gehad? Dat, uh, dat uh, programma komt eraan. En uh, ze zijn op zoek naar verhalen over mensen die in het licht gezet moeten worden. Dus als u iemand kent waar heel veel bewondering voor heeft. Um, die u inspireert, die u heeft geholpen in het leven, nou, noem maar op. Dan, uh, dat mag iemand zijn die is overleden, maar, maar zeker ook iemand die nog leeft. Dan uh, moeten we even kijken op de website joriskersboom.ncv.nl, joriskersboom.ncv.nl, Want daar kunt u zich aanmelden en daar kunt u die verhalen vertellen. Uh, ja, we hebben toch nog uh, anderhalve minuut, Bas, uh, nu voordat we gaan luisteren naar het hoorspel uh, Mannen die vrouwen haten. Mag ik dan nog, uh, want je, je zei uh, mensen die zich uh, op willen geven, die uh, mogen mailen naar jullie. Maar ik vind het ook leuk als ze naar ons mailen. Uh, dus uh, onze website is uh, mars one. Dat mag je één keer zeggen, eigenlijk mag dat niet. Oh, sorry. We zijn wel een stichting tegenwoordig, hè, dus misschien helpt dat. Uh, maar wij vinden het ook heel leuk om te horen wat, uh, waarom mensen dat, uh, dat leuk vinden. Uh, dus heel graag. Ja, nou, we kunnen het ook doorsturen naar jullie. Uh, even kijken, dan nog, even, die mensen stappen daar straks uit. Even nog, voordat we naar het nieuws, of nee, naar dat hoorspeel gaan... wat zie je om je heen als je daar geland bent? Nou, het is sowieso een hele droge planeet, dus je zult er, je zult er weinig plantjes zien. Uh, het zal een, uh, een rotsachtige woestijn zijn... Uh, met uh, in de verte wat heuvels, maar redelijk vlak op de plek waar wij uh, zullen landen... Uh, en echt een andere planeet. Dus een, een andere kleur hemel. Uh, een, een, een, uh, er, er is weinig lucht, dus je, je zult weinig wind horen. Het zal echt een, uh, een compleet andere wereld zijn dan, uh, dan wat je waar dan ook hier op Aarde uh, kunt aantreffen. We praten straks door over Mars. En, uh... Ja, over het plan om daar op 2023 vier personen neer te zetten... en dan uh, twee jaar later nog vier en dan twee, nou, enzovoort, enzovoort. Uh, eerst gaan wij nu plaatsmaken voor het hoorspel Mannen die vrouwen haten... en dan zijn we om twee minuten één terug met Casaluna en met Bas Lansdorp. Dus uh, tot over een minuut of zestien. Uh,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 En pizza. <laughs> first things first. Oh, wat krijgen we nou? Kom maar aan. kan er maar één zijn. Hi, Plague. Waas, kom binnen. Jezus, wat een bende. Ga zitten, doen alsof je thuis bent. Alle vaccinnetjes. Ja. Huur een container en flikker alles weg. Je zit toch de hele fucking dag achter die computer. Wat raak je? Quattro stagioni.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 Even niet, Bob. Nee. Sorry dat ik u zo ongewacht lastigvallen, lastig geval, maar ik was in Londen en ik heb vandaag een paar keer geprobeerd te bellen. Shit. Wat heb ik nou gezegd, Michael? Niet aan je borstpulken. Het... Je hoort haar maar niet, hè? He. Ja, dat betekent dat ze nog niet bij elkaar op schoot zitten. <laughs> ja, heel graag. Ja, nou, dat zit alvast niet tegen, Wasp. Oh. oh lekker. Dank u. Goed. Waarom bent u hier?